8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dit weekend in Uppbergen dood werd gevonden... is een 56-jarige dominee. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gevonden in zijn huis. De dominee is vanochtend herdacht in de Bartholomeuskerk in Beek... waar hij voorganger was. Ook drie kerken in Nijmegen stonden stil bij zijn dood. Gisteren werd een 55-jarige man uit Uppbergen aangehouden... als verdachte in de zaak. Of hij het slachtoffer kende, is niet bekend. Een Irakees uit Almere vecht mee in Syrië met een radicaal islamitische beweging. Dat meldt het VPRO radioprogramma Bureau Buitenland. Het is een bekende van justitie. De man van 35 zat vorig jaar twee weken vast op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Volgens de AIVD wilde hij zich aansluiten bij Al-Qaeda. Er was toen niet genoeg bewijs om hem langer vast te houden, maar hij is nog steeds verdachte. Na zijn vrijlating ging de Almeerder naar Syrië om met een salafistische groep mee te vechten tegen president Assad. Zijn Nederlandse verblijfsvergunning is ingetrokken en hij heeft een Europees inreisverbod gekregen. Bij Oostwold in Groningen is vanmiddag een parachutist omgekomen. Zijn parachute ging wel open, maar werkte niet goed. Het slachtoffer is een man van 35 uit Slochteren. Het ongeluk gebeurde op het vliegveld van Oostwold. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Zij krijgen slachtofferhulp. PSV heeft in Venlo met 6-0 gewonnen van VVV. Drie doelpunten werden gemaakt door Mertens en drie door invaller Locadia. Door de overwinning stijgt PSV naar de derde plaats... met een iets beter doelsaldo dan Ajax. VVV is nu hekkensluiter. Eerder vandaag won FC Groningen thuis met 3-2 van Rode JC. Peck Wolle won in Tilburg met 1-0 van Willem II. En AZ speelde thuis met 3-3 gelijk tegen RKC. Het weer, vanavond in het westen meer bewolking, maar het blijft droog. Morgen in het zuidoosten nog zon. In de rest van het land meer bewolking, met s middags wat regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, een file op de A12, Utrecht richting Den Haag... tussen Knopend Oude Rijn en Woerden, 4 kilometer. En dat komt door dieren op de weg. En er zijn drie rijstroken dicht. En dat was de verkeersinformatie.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 is Radio 1 WPRO NTR Labir. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labirint, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op radio 1. Er is een nieuw it's a coronavirus. It's a nieuw coronavirus. We don't know if it's going to kill a lot of people. It's too early. Dat wilde ik net zeggen. Er is een nieuw virus opgedoken deze week in Saudi-Arabië. Een coronavirus. Viroloog Ron Fouché klom meteen in de touwen en stelt ons hopelijk zometeen gerust. We gaan het ook hebben over de Heineken prijs. The Heineken prizes are awarded to scientists and artists who have done outstanding work in their field and are a source of inspiration to others. De Heinekenprijs dus, voor wetenschappers die een inspiratie zijn voor anderen. De in New York woonachtige Tizia de Lange kreeg de prijs... en ze vond zelfs nog tijd om hier langs te komen. En zij is dus... De gast. The Sweet Universe was een van de mooiste koppen van de afgelopen week. Want er is suiker gevonden in het heelal vlakbij een jonge ster. En dat was voor het eerst. En Ebine van Dishoek, betrokken bij het onderzoek... komt langs om te vertellen wat dat allemaal betekent. Heel veel wetenschap dus komend uur. Ja, zonder wetenschap zouden de meesten van ons misschien niet eens meer in leven zijn. Maar wat is wetenschap eigenlijk? Wetenschap, ik denk uh, dat het iets, iets is wat al heel oud is eigenlijk... Maar dat pas is uh, ontdekt. Of ik zelf persoonlijk wat aan heb? Ik denk het wel. Mits het positief gebruikt wordt, ja. daar zet je wel eens een vraagteken bij. Oh, jij ja, weet oh, ja, de wetenschap vind je wel leuk. Zeg eens wat over Nemo dan waar je geweest bent. Wat is wetenschap? Uh, kennis. Ja, kennis. Ik heb geen flauw idee. Ik kom, ik kom hier niet vandaan. Dus Ik heb heel veel jaar in buitenland woning. dus ik heb geen flauw idee. In de studio zitten twee heuze wetenschappers. Terug van een expeditie op Borneo, vol met potjes en bakjes... kwamen ze terug met nieuwe soorten. Schimmels, varens, nog veel meer. Maar liefst 160 nieuwe soorten ontdekten deze naturalis onderzoekers. En daar was het ze niet eens om te doen. Welkom, expeditieleider Menno Schildhuizen... en springspindeskundige Peter Komen. 160 nieuwe soorten, dat klinkt als ontzettend veel... Of is, dat, of, of is dat voor jullie eigenlijk niks, 160 soorten? Ja, dat is eigenlijk wat je verwacht als je naar een, naar een nieuw gebied toe gaat. En er zijn mensen mee die aan springspinnen werken of aan schimmels. Dat zijn groepen, organismen die bijna niemand goed kent in dat deel van de wereld. Dus het zou raar geweest zijn als we minder nieuwe soorten hadden gevonden. Peter Komen, spin, springspindeskundige, herkent u een nieuwe soort meteen... of moet je er toch nader onderzoek voor doen? Nee, nou je ziet wel eens dat je denkt, van nou die heb ik nog nooit eerder gezien... maar of het dan een nieuwe soort is, dat weet je niet, dan moet je even thuis uitzoeken. Het vervelende is dat je dan vaak eerst met een microscoop moet kijken. Dus je loopt in het veld van al ideeën te hebben van die zou nieuw kunnen zijn... maar je moet hem toch eens onder de microscoop kijken. Dus zo heel exotisch is een nieuwe soort ook niet? Het is niet zo dat je meteen een heel nieuw wezen hebt ontdekt... waarvan je denkt, mijn hemel, wat is dit nou weer? Uh, ja, soms wel, ja. ja. ja, ja? Dat is wel eens iets geks. Maar je denkt van, mijn hemel, wat is dit nu weer? Ja. Noem, noem eens wat. Nou, er zat er eentje bij deze keer met enorme grote gifkaken... Uh, die heel eindboog voor me uitstaken. Dat heb ik nog nooit gezien. En dan denk je inderdaad van, uh, ja, <laughs> wat is dit nu weer? Het klinkt als een ontzettend mooi resultaat. 160 nieuwe soorten, maar het was jullie er niet om te doen. Waar was het jullie dan wel om te doen, Menno Schildhuizen? Nou, het doel was eigenlijk om na te gaan... waar al die unieke soorten die op de, de top van... Mount Kinabalu, dat is een hele hoge berg op Borneo... waar die vandaan komen, hoe die geëvolueerd zijn. Um, er zijn uh, planten, dieren, schimmels... die alleen maar daar voorkomen nergens ter wereld. En die hebben vaak verwante soorten die er heel erg op lijken... die wijd verspreid in het laagland leven op Borneo... en soms zelfs in heel Zuidoost-Azië. Um, en je bent geneigd om te denken dat die soorten die bovenop de top voorkomen... dat die zijn afgesplitst van die soorten die veel wijder verspreid voorkomen in het laagland. Maar het zou ook andersom kunnen zijn. Het zou kunnen zijn dat die soorten bovenop de berg... dat dat juist overblijfselen zijn, relicten van, van vroeger tijden... toen Borneo veel koeler en, en droger was. Dus wat we probeerden te doen met deze expeditie... is te kijken welk van die twee scenario's... voor welke type planten of dieren het geval is. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar doen door DNA te, te, af te lezen... en daar evolutionaire stamboompjes van te bouwen... Uh, en dat gaan we nu doen. Dus de expeditie was eigenlijk vooral bedoeld om uh, DNA te verzamelen... van allemaal van dat soort dieren, zowel op de top als meer in het laagland. Hoeveel DNA-samples hebben jullie meegenomen? Um, tussen de 3,5 en 4.000. Dat is, dat is veel, lijkt me, of niet? Dat is, dat is behoorlijk veel, ja. Dat uh, meestal... Uh, als een expeditie DNA-samples meeneemt, dan is het zo hier en daar eentje voor de, voor de aardigheid. Maar dit was echt een expeditie die vooral bedoeld was om grootschalig DNA te, te sampelen, te bemonsteren. En dat kan ook omdat we bij Naturalis een, een semi-automatisch DNA-lab hebben... waar je dat soort aantallen in vrij korte tijd kunt laten aflezen. Waarom is het zo belangrijk om dat te weten? Uh, waar het vandaan komt? En, en waar welke soort is ontstaan? Nou, Het is een hele, het is een hele beroemde berg onder, onder biologen. Er is, uh, al sinds het midden van de 19e eeuw wordt er onderzoek gedaan. Er zijn expedities naartoe geweest. Uh, spectaculaire soorten komen ervoor. Bekerplanten, vleesetende planten met een, een bekerinhoud van, van twee liter. De grootste bloem ter wereld leeft ook in hetzelfde gebied. Um, dus er wordt al lang gespeculeerd over die unieke soorten... die bovenop die berg voorkomen en waar die, waar die vandaan komen. Zelfs de Nederlander van Stenis, degene waar, naar wie het gebouw is genoemd... waarin ik werk, uh, heeft daar een artikel over geschreven... met een aantal theorieën. Um, dus als we het antwoord vinden op die vraag... Dan, um, dan maakt dat het gebied eigenlijk waardevoller. Dan kan Saba Parks, en dat is de organisatie... die samen met ons deze expeditie heeft uh, georganiseerd... die kan dan een veel duidelijker verhaal vertellen... aan de ecotouristen die daar die unieke soorten komen bekijken... over hoe die soorten ontstaan zijn, wanneer dat gebeurd is... en op welke manieren. Dus het maakt het, uh, het gebied eigenlijk waardevoller. Expeditie, ik stel me voor dat jullie een kaki pakken aan hadden en een, en een oh, korte ja. broek en, en een stevige doorstapschoenen en, en, en een schepnet. Nee, Peter Komen, geen korte broek? Nee, een lange broek. lange broek, anders ja. word je gebeten natuurlijk. Ja, door de bloedzuigers vooral. Op, uh, niet overal, maar op uh, Want je moet tekenen. van het pad af, hè. dat hoort erbij. <coughs> ja, dat moet wel, dat is wel aan te raden. Want zeker als je met zoveel onderzoekers op een klein plekje zit... dan zijn op een gegeven moment alle planten vlak naast het pad wel een keer uh, goed bekeken. <laughs> dan is alles daar vanaf. Dus daar moet je een paar meter het oerwoud in. Ja. We gaan even mee met jullie van het pad af. Want Laura Stek uh, volgde jullie met een bandrecorder. Dus we gaan even op keverjacht. Ga je iets vertellen over het type bos waar we nu al heigend in lopen? Uh, dit is een nevelbos. dus is bergbos. Er hangt altijd een soort mist. Veel waardmossen uh, en korstmossen. En veel epifieten, dus uh, dit soort planten die op andere planten groeien. En dit is ook de habitat van de kaaskever? Ja, die gaat tot uh, 3000 meter ongeveer, dus hier ook. En nu gaan we vallen zetten. Oeh! Nou, waarom moet het nou uitgerekend op deze omgaanbare plek? Nou, dit is, ja, je wil ze niet te dicht bij het, uh, bij het pad zetten, want uh, ja, er komen hier ook andere bezoekers... en die gaan misschien uh, nieuwsgierig kijken wat het is en het afdakje eraf halen. En zo. Het een afdakje beetje. van de val? afdakje van de val, ja. Um, en uh, dit ziet er verder uit als een plekje waar goede aarde is... waar je makkelijk een gat in kunt graven om het valletje in te zetten. Je moet dus eerst, er wordt eerst een schepje gepakt. Ja, en een gaatje gegraven. Ondertussen moet je uitkijken dat je niet naar achteren valt, want het is hier best stijl. Oké, okay, dankjewel. En is de liefde voor de kaaskever niet groot genoeg dat je toch een beetje denkt, als oh, is het hielig? Nou, soms wel als er, als er heel veel als er meer in terechtkomen dan ik nodig heb. Want uh, als gisteren had ik bijvoorbeeld heel veel uh, kevers erin zitten. En het zou best kunnen zijn dat het allemaal dezelfde soort is. nutteloze slachtoffers gevallen. Ja, dan heb ik er misschien meer dan ik eigenlijk nodig heb. En uh, ze gaan natuurlijk wel allemaal uh, dood... Omdat, omdat er van die geconcentreerde zoutoplossing onderin zit. Nu wordt er een pakje met... Echte Limburgse kaas. De echte, echte Limburger. Limburger staat erop. We houden goed, dat... Borneo's kaaskevers ook van Limburgse kaas? Ja, ja, dat... Um... Het is natuurlijk wel de eerste keer dat ze druiken. Maar er uh, zit kennelijk iets in wat ze heel lekker vinden. Een bijdrage van Laura Stek op zoek naar de kaaskever Menno Schildhuizen. Mo moeten ze echt allemaal dood, de dieren die jullie vinden? Nee, nee ze, niet alles uh, wat we vonden hebben we ook meegenomen. We hebben heel specifiek gezocht naar soorten die, die passen binnen de vraagstelling. Dus groepjes, soorten die nauw verwant zijn... waarvan sommigen in het laagland voorkomen en andere in het hoogland. Er is ook een hoop uh, uh, gewoon door blijven vliegen. Hoe weet je nou dat je, dat je er bent? Dat je, dat je alle verschillende hebt en dat je er genoeg hebt? Of, of is het gewoon echt een kwestie van rondlopen en denk oh, daar, daar gaat er een, nou, ik pak die maar of die spaar ik? Nou, we hebben... We hebben deelnemers uitgezocht die echt uh, experts waren... op hun, op hun uh, groep van soorten, dieren of planten. Um, en die weten gewoon heel goed waar ze soorten moeten vinden. Dus op die manier hadden we de beste kans... dat we voldoende exemplaren zouden vinden... op voldoende verschillende plekken. Um, van een, nou ja, iets van veertig of misschien nog wel meer... type planten en dieren en schimmels. Peter Komen, um, de springspin... Gaan we het maar eens over hebben. Wat, wat is een springspin? Springspin is een klein spinnetje. Meestal niet veel groter dan een centimeter. Maar een halve centimeter is eigenlijk al heel wat. Uh, heeft als specialiteit het bespringen van prooien. Dus maken geen webben of zo. En om dat goed te kunnen doen hebben ze grote ogen aan de voorkant. Waarmee ze goed kunnen kijken. Goed kunnen inschatten of iets een prooi is. Of een partner of een bedreiging. <coughs> ze kunnen ook de afstand nog een beetje schatten. En dan kunnen ze erop afspringen. U heeft ook foto's meegenomen. Ja, ja. Is, is dit een, is een prachtig uh, beestje? Ja, het, het grappige is dat ze elkaar ook kunnen zien met die goede ogen. En dat, ze, dat je dan allerlei effecten krijgt die je bij vogels ook hebt. Powerstarten, equivalenten. Dus uh, vol met uh, gekleurde stipjes. En, en, uh, we zijn niet allemaal zo hoor. En ze zijn ook wel eens gewoon saai bruin. Dat hangt er natuurlijk vanaf wat er belangrijker is: het aantrekken van vrouwtjes of het niet opgegeten worden door een ander beest. En dat brengt ons dan weer bij de mierachtige springspinnen... waar het dan uh, mij speciaal om ging deze keer. Dat zijn springspinnen die eruit zien alsof ze een mier zijn. Dus dat is nog eens een keer extra moeilijk om te vinden. Hoe moet we dat voorstellen, <hacht> een, een spin die eruit ziet alsof het een mier is? Nou, um, een spin heeft acht pootjes, een mier heeft er zes... Een spin heeft twee lichaamsdelen. Een mier heeft er drie of soms meer. afhankelijk van dat het allemaal onderverdeeld is. En een mierachtige springspin die probeert dat allemaal na te doen. Dus die hebben die maar op zes pootjes. Twee voorste pootjes gebruikt als een soort voelsprieten. En dat lichaam zit vol met ja, insnoeringen en extra kleurbandjes. En weet ik wat, om maar de suggestie te wekken dat het een mier is. En wat is daar het voordeel van? Nou, waarschijnlijk dat ze een bepaalde bescherming daarvan genieten. Uh, dus er zijn er al nogal wat stekende, bijtende, zuurspuggende uh, mijten, uh, mieren. <laughs> Sorry. Uh, en vogels die vinden dat waarschijnlijk niet zo lekker om op te eten. Dus als je uh, op een mier lijkt, dan uh, loop je een grotere kans om uh, vogels te ontsnappen... dan wanneer je niet op een mier lijkt. En wordt de onderzoeker ook wel eens gepopt ja. door, de, door de spin? Ja, zeker. Ja, ja. Je ziet dat. Als je naar die best op zoek bent, dan is iedere mier verdacht natuurlijk. Dus dan kijk je en dan denk je van, nou, uh, nee, dat is toch een echte mier. En dan zie je plotseling toch een sprongetje maken uit je ooghoek. Ja, dan is het dus waarschijnlijk toch zo'n springspin. Uh, verdorie. <laughs> Laten we luisteren naar hoe je precies een springspin vangt. Ik kan soms uh, heel langzaam gaan. Dan heb ik uh, maar 100 meter afgelegd in drie uur. Maar dan heb ik wel alle blaadjes omgedraaid om te kijken of er wat onder zat. Ja, dat schiet dus niet zo op. Uh, kijk uit waar je, wat je beet pakt. Wat... Ja, ja, over een gevaar in de jungle. Hier, hier loopt er een. Hier gaan we proberen te vangen. Maar die beesten zijn waanzinnig snel... Dus dat wordt uh, even concentreren. Nou, daar gaan we. poing. Hij Zit nou aan de onderkant van het blad. Een buisje tegenaan. Zit hij erin? Hij zit erin, ja. ja. Nou, mooie ja. eerste spin is binnen. De eerste springspin is binnen, ja. Nou, als je nu kan een beetje blote oog, kun je vaak al zien dat ze van die hele grote ogen aan de voorkant hebben. Deze heeft een prachtig mooi rood kuifje. Zwarte poten. Een beetje groenig lijfje met een wit streepje eroverheen. Ze kunnen elkaar ook zien, hè, die springspinnen. Dus staan hebben we ze vaak uh, prachtig mooie kleurtjes, vooral de mannetjes, om indruk te maken op de vrouwtjes. Gaat er eens even in. Jo. Dat is niet het handigste onderzoeksobject, hè, springspinnen? Nou ja, in de loop der jaren raak je daar wat bedrevener in. En neem je... Kijk, zo, dan zit ah. je erin. En dat gaat in het spinnenhotel. Bij de andere buisjes met spinnen. Voor het uh, DNA-monster. We moeten dan straks nog een, een pootje vanaf voordat ze de alcohol ingaan. Nu hebben we twee blaadjes die stevig aan elkaar vastzitten met spinsel. Dat betekent dat er waarschijnlijk een springspin tussen zit. En dan ga ik hem voorzichtig uit elkaar trekken. En niks gevonden. Weer niet. Nou, we hebben er één. We hebben er één, ja. ja. We zoeken verder. Een bijdrage van Laura's tech um, vanaf uh, Borneo... Ze hebben ook acht ogen. Dat wist ik niet, dat, dat spinnen naast de gebruikelijke acht poten ook acht ogen hebben. Ja. En die zitten allemaal in de kop. Hoe ziet een spin de wereld? Ja, dat is lastig om... om, om, om je kunt je niet, niet zo gemakkelijk in een beest verplaatsen. Maar uh, het idee is dat die springspinnen met vier ogen op de hoek... Uh, in een soort van vierkant staan... Uh, een soort panoramavisie hebben. En dan met die twee grote ogen aan de voorkant kunnen inzoomen... op iets wat mogelijk interessant is. Dus ja, hoe ze dat in hun hoofd verwerken. Ik weet niet, we hebben ook twee ogen en toch zien we één beeld. Ik verwacht bij zo'n springspin dat het eigenlijk ook één zo'n beeld is. Maar dat is dan een soort omniversum eigenlijk wat ze zien? Ja, bijna helemaal rondom. Met in het midden ergens een soort van supergele vlek waar alles uh, uh, gigantisch vergroot is. Menno Schildhuizen, um, u zei eerder... Het, het is ons om te doen om te weten waar die soorten ontstaan zijn... en hoe het precies kan dat soort ontstaan. Zit daar ook de fundamentele vraag achter... hoe eigenlijk in de evolutie soorten ontstaan? Wat dat eigenlijk is, het ontstaan van een soort? Ja, in zekere zin wel. Vooral als zou blijken dat een bepaalde type beest... dat daar op de bergtop zit, heel kort geleden ontstaan is. Want ja, dat heb ik nog niet gezegd, maar de berg is heel... Heel jong in geologische termen, minder dan anderhalf miljoen jaar. Um, nou, dat lijkt heel lang, maar dat is ongeveer de tijdspanne... die uh, je over het algemeen nodig hebt om nieuwe soorten te vormen. Nou, er zijn iets van 10% van alle dieren en planten die in het gebied voorkomen... die komen alleen maar op de bergtop voor. Dus er is, hoe dan ook, uh, heel veel evolutie geweest. Heel veel soortvorming heeft plaatsgevonden. Um, en voor de gevallen waarvoor zou blijken dat wat er op de bergtop zit... kort geleden is afgesplitst. Nou ja, dan kun je daar uit, ook uit de, de DNA-patronen die we vinden... kunnen we nog iets uh, achterhalen van hoe dat precies gegaan is. Omdat het allemaal zo kort geleden gebeurd is, zijn de sporen nog niet uitgewist. Iets moet zich isoleren. Het moet, uh, de ene moet niet meer bij de andere komen en dan gaan ze ook hun eigen weg... Nou, in dit geval zou het er dan omgaan dat er uh, een, ander, een ander klimaat... andere omstandigheden heersen op, uh, op de top. Want er is het koud, uh, vaak voedselarm, uh, harde wind. En, en duizend meter lager zit je al in, in tropisch regenwoud... Met, met hele rijke vegetatie. Dus de ecologische omstandigheden zijn heel verschillend... tussen de top en, uh, en het laagland. En zelfs wanneer ze niet geïsoleerd zijn, dus wanneer er contact blijft bestaan tussen de populaties op de top en lager... is het dan mogelijk dat er een soort zich afsplitst... omdat er zulke sterke natuurlijke selectieverschillen zijn. En dat was voor jullie denk ik ook lastig... als je de hele tijd tussen heel koud en heel warm heen en weer moet, uh, moet lopen? Uh, ja. <laughs> ja, we moesten ja. regelmatig van, van de ene dag op de andere... tussen uh, nou ja, zeeniveau en, en meer dan 3000 meter. Waar het, uh, en dan heb je toch over 20 graden temperatuurverschil... en uh, vaak... Uh, Behoorlijk harde, harde wind en uh, guurdere omstandigheden, dus het was niet allemaal uh, Bounty Island-toestanden. Uh, Peter kwam er nooit een moment dat u dacht: Goh, waar, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja, ja dat, dat, dat soort momenten heb je wel. Dat je helemaal ingepakt door het regenwoud heen loopt... op zoek naar beestjes van een paar millimeter groot. Dat je, ik val in denk van, denken god, nou mee bezig. Maar, en wat is dan het moment ja. dat u weer denkt, nee, hier doe ik het allemaal voor? Nou, dat je dan weer thuis komt. Dat je al die dingen onder het microscoop ziet te bekijken. Dat je denkt van, hé, hey, dat past mooi bij wat ik uh, vorige keer gevonden heb. En dat past er juist helemaal niet bij. En, ja, dus een, dat het allemaal ja, gaat kloppen, dat de dat ja, puzzel... dat allemaal weer in een groter verbond past. Ja. En ook een liefde voor de spin, mag ik dat zeggen? Ja, ik maak ze natuurlijk ook dood. Dus dat wordt me dan wel weer eens verweten. Maar uh, uh, ja, voor spinnen in het algemeen... Uh, ja, en, en het gaat ook om het, om het behoud inderdaad van dat soort dingen. En Er wordt heel vaak gekeken bij uh, grote natuurgebieden... van uh, wat voor vogels, wat voor zoogdieren zitten erin. Maar het is natuurlijk maar een fractie van de diversiteit. En uh, de, de, die spinnen voor, vertegenwoordigen ook een groot deel van de diversiteit. Net zoals kaaskevers. kevers. Ook ja, en ik, en ik hoorde men uit Schildhuizen dat u als keverkenner... ook in een Volkswagen kever rijdt. Ja. Ja, ja zojuist nog Ja, ben naartoe gekomen. Dat ja. vind ik fantastisch. Menno Schildhuis, expeditieleider en onderzoeker... bij Naturalis Biodiversity Center. En Peter Komen, conservator van het Natuurmuseum Friesland... en Springspin deskundige. En volgende week hoort u meer van het verslag van Laura Stek... vanaf Borneo. U luistert naar Labyrinth op Radio 1... zometeen meer over het coronavirus dat verwant is aan het SARS-virus... dat deze week de kop opstak. Maar nu eerst... Ik heb het! Eureka! De hitparade van grote recente wetenschappelijke doorbraken. Het werkt als volgt. Elke week wordt er een nieuw onderwerp in de hitparade bijgevoegd. Als onze gast dat wil, althans. Maar dan moet hij er wel weer iets uithalen. Ook dat alleen als hij dat wil. Vorige week sneuvelde de volledige prehistorie het genomen van een Neanderthaler en de derde oermens. En daarvoor kwam in de plaats. you agree? Ja. Ja. Het higgs deeltje kwam weer terug. De ontdekking van deeltjesinstituut CERN in Geneve. De grote wetenschappelijke doorbraak van de afgelopen zomer... werd er weer ingebracht door Marca Waube, hoogleraar intercellulaire communicatie. En die had uh, nog een ander uh, nieuwtje wat ze erin bracht... Junk-DNA, dit was een vuilniswagen. 98,5 van ons DNA werd voorheen ten onrechte gezien als overbodige troep. Maar nu blijkt dat het wel degelijk een functie heeft. Er zitten allemaal uh, nuttige dingen aan. Uitschakelaars en dimmers van de genen die we eiwitten produceren. Nou noem maar op. Dus kortom, niet te snel iets voor junk uitmaken was de conclusie. Misschien moeten we ook maar een uh, nieuwe naam ervoor verzinnen. De invloed van de effecten van kunstlicht op de flora en fauna van Nederland. Een van de effecten is bijvoorbeeld dat vrouwtjesvlinders niet zo graag meer paren. Vrouwtjesvlinders houden namelijk meer van seks in het donker. En als er te veel licht is, dan gaat die lust ineens weg. De... Menopauze. De menopauze is te voorspellen door te meten hoeveel antimullershormonen er door het vrouwenlichaam raast. En dat werd ontdekt aan het UMC in Utrecht. Now, is een prothese om blinden weer een beetje te kunnen laten zien. Een netvliesprothese, een soort bril ontwikkeld door New Yorkse onderzoekers van de Cornell University. Ja, dat is ook prachtig onderzoek. Die staat er nog steeds in. Menno Schildhuizen. Wat ja. gaan we eerst doen? Iets afschieten of iets erin brengen? Um, eerst afschieten maar. Eerst maar iets afschieten. Wat ja. schieten we af? We schieten helaas de Netflix-prothese af. Oh, ik ben er blij mee, want ik ben dat liedje zat. Ja. Nou, weg ermee. Wel jammer voor de blinden, want het is natuurlijk fantastisch... dat mensen weer kunnen zien die voorheen blind waren. Ja. Maar goed. Ja, wat, wat komt erin? Er komt in de ontdekking van Keenan en Clark. Dat is gepubliceerd in Science eerder dit jaar dat de menselijke populatie op dit moment... heel veel nieuwe, zeldzame genetische varianten aan het ophopen is. Daar, daar moet je je voorstellen dat er uh, mutaties in het DNA... die normaal gesproken zouden verdwijnen... omdat de populatie gelijk blijft of zelfs kleiner wordt. Dat die nu, doordat er alsmaar meer mensen bijkomen, niet verdwijnen... en gewoon zich ophopen in de menselijke populatie. Um, dat is een vrij unieke situatie. Het is uh, ook pas duidelijk geworden door het, het nieuwe genoomsequence... waar je grote aantallen mensen een heel, hele genoom kunt, uh, kunt aflezen. Um, en de implicatie daarvan is dat we op dit moment... een enorm evolutionair potentieel hebben. We hebben enorm veel varianten die mogelijk in de toekomst... Um, aanleiding gaan geven tot een nieuwe evolutionaire stap... in onze, in onze geschiedenis... Um, er wordt vaak gedacht dat wij de evolutie achter ons hebben gelaten. Dat we daar ons daar losgezongen van hebben en dat we niet meer evolueren. Maar, maar wij dat... hopen het op en dan ineens, pam is er, een, is er nou, een nieuwe mens. Als er, als er uh, je hebt het natuurlijk nog steeds over lange periodes... maar als er een periode komt, en dat kan bijna niet anders... dat onze populatie weer gaat krimpen... dan gaan dat soort varianten juist opeens een belangrijke rol spelen... bij natuurlijke selectie. Interessant. Hij staat erin... Dank u wel, Menno Schildhuizen. Zometeen een gesprek met Tizia de Lange, winnaar van de Heineken Award. Maar we beginnen met een nieuw virus. Het virus is verwant aan het SARS-virus. En dan schrikken we natuurlijk allemaal meteen. Want uh, dat heeft heel veel doden op, uh, op zijn naam staan. Het nieuwe virus heeft in Saoedi-Arabië al één leven geëist. En in Engeland wordt dit moment een tweede patiënt behandeld... aan de viroloog Ron Fouché van het Erasmus Medisch Centrum. Goedenavond. Wat gebeurt er dan als er een, een nieuw virus wordt ontdekt? Hoe kan het dat mensen al bij twee gevallen weten dat hier een nieuw virus aan het werk is? Nou, het eerste virus uh, daarbij... Op, op dat moment weten we natuurlijk nog verder helemaal niks. Er was geen, patiënt, uh, kwam één patiënt overlijden in Saoedië. En die uh, dokter die die uh, patiënt behandelde... Uh, zag dat, het, uh, dat er een virus uh, uit die patiënt kwam... maar kon niet uh, vaststellen welk virus het was. Dat hebben wij uh, voor ze uitgezocht... En op dat moment uh, gingen wij er nog vanuit dat er maar één patiënt was. Uh, maar op het moment dat we dat uh, uh, naar buiten brachten, dat we een, een, een nieuw virus hadden gevonden, toen bleek dat, uh, dat hetzelfde virus ook in een patiënt in Londen uh, te vinden was. Dus de onderzoekers in Londen met, zijn met onze gegevens aan de slag gegaan. En vonden vervolgens dat het uh, hetzelfde virus als, als, als dat wij in Sa saudi arabië hadden gevonden, uh, vonden zij ook in Londen. Hoe vaak gebeurt dat, dat jullie worden gebeld voor een nieuw virus? Ja, uh, momenteel ontdekken wij, maar ook anderen in de wereld... bijna ieder jaar wel een nieuw virus. Alleen uh, dat het uit uh, een, een, een fataal geval komt in mensen... dat is vrij, uh, vrij zeldzaam natuurlijk. Is dit een reden voor uh, paniek? Als, nee, als het, nee? Nee. Waarom niet? Nee, wat, wat, wat mij betreft niet. Net, net als uh, twee zwaluwen nog geen zomer maken, uh, zijn twee, uh, twee patiënten uh, geven nog geen uitbraak. Het kan op dit moment nog steeds zo zijn dat we te maken hebben met twee geïsoleerde gevallen... waarbij mensen uh, uh, met, uh, met veel ongeluk tegen een, uh, een dierenvirus aan zijn gelopen... Uh, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het virus uh, wel degelijk uh, spreidt tussen mensen onderling. En als dat laatste uh, het geval is, dan moeten we ons natuurlijk iets meer zorgen maken. Maar op dit moment gaan wij er nog vanuit dat er twee geïsoleerde gevallen zijn, uh, totdat het tegendeel bewezen is. Het is verwant aan, aan SARS. Dat, dat was reden voor paniek in 2003. Dat is op een gegeven moment een beetje tot stilstand gekomen, uh, de SARS-uitbraak. Hoe kan het dan toch dat een verwant virus weer opduikt? Is, is, heeft het zich gemuteerd? Nee, nee. Dus het betreft in beide gevallen zogenaamde coronavirussen. Maar de coronavirussen die, die, die vormen een hele grote familie. En die hele grote familie die komt van nature voor in, in heel veel verschillende vleermuissoorten. En vanuit die vleermuissoorten kunnen al die verschillende virussen overspringen naar andere dieren. In 2003 gebeurde dat naar civetkatten. En vanuit die civetkatten is het toen in mensen terechtgekomen. Maar het gaat dus om een, om een hele grote uh, familie van virussen. En dus dit virus is wel enigszins verwant aan het SARS-coronavirus. Maar toch ook, het is ook niet echt een, uh, een naast om het zo maar te zeggen. Het is duidelijk een ander virus. Uh, maar al die coronavirussen, die dus normaal gesproken in vleermuizen zitten... kunnen zo nu en dan uh, overspringen naar andere diersoorten... en dan voor problemen zorgen. Maar dat is gewoon een klassiek geval van pech al met al. Uh, op dit moment uh, is het net als uh, SARS een klassiek geval van pech, ja. En, uh, maar ja, het is natuurlijk zo dat alle uitbraken gebeuren met een klassiek geval van pech. En dan kan het... Uh de uitbraak beperkt blijven tot één of twee gevallen of uh, zoals in 2003 tot uh, 8000 gevallen. En, en soms dan uh, kunnen we zo'n uitbraak ook helemaal niet stoppen. Dus daarom uh, uh, springt iedereen wel meteen op als dit soort uh, verschijnselen zich voordoen om, uh, om zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat mocht het nodig zijn dat we met z'n allen in kunnen grijpen en proberen het weer te stoppen zoals in 2003. Dank u wel, Ron Fouché, viroloog aan het Erasmus Medisch Centrum. U luistert naar Labyrinth op Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over springtij, maar eerst. Wetenschap in één minuut. In de tijd van de Koude Oorlog hadden de Amerikanen ontdekt... dat er explosies in de ruimte waren die lijken op atoomboomexplosies... maar die niet van de aarde kwamen, maar uit de ruimte. En dat was een grote puzzel. Nou, hadden een satelliet gelanceerd... die dan één keer in de vier, vijf, zes weken zo'n explosie registreerde. En dat had een enorme impact op mijn persoonlijke leven. Want die dingen die vinden nooit in werktijd plaats natuurlijk. We hebben zo'n veertig zo van die explosies uh, uiteindelijk gelokaliseerd. Dat is een heel groot succes geworden... Maar bij ieder van die explosies heb ik een uh, herinnering van hoe ik midden in de nacht of in het weekend of op vakantie of, uh, uh, uh, of tijdens het kerstdiner weggeroepen werd om daar uh, die explosie te bestuderen. Iedere explosie heeft zo zijn, uh, zijn emotie gehad. <laughs> Voor de sterrenkundige John Heissen in een minuut gemaakt door Frederik Melman. We gaan naar de uiteinden van chromosomen, telomeren. Want dat is waar het onderzoek van Tizia de Lange... hoofd van het Laboratorium voor Celbiologie... aan de Rockefeller University van New York zich opricht. Voor haar onderzoek ontving ze deze week de Heinekenprijs... van 150.000 dollar. En ze kwam er deze week speciaal voor naar Nederland. En ze vond ook nog tijd om hier bij ons in de studio aan te schuiven. Hartelijk welkom. Snip verkouwen, dat zou je al net zien. Dat is jammer. Um, als u het heel kort zou moeten zeggen, wat zijn telomeren? Nou, telomeren, dat is voor mij het belangrijkste ding in de wereld. Um, maar waar mensen aan zou kunnen denken... is dat hun DNA, um, dat is dus DNA is waar de genen op liggen... Um, dat zijn hele lange stukken DNA in de kern van iedere cel. En ja, die lange stukken DNA, uiteindelijk zit daar een uiteinde aan. En dat is dus het einde van het chromosoom. Um, wij krijgen 23 chromosomen van onze vader. 23 van moeder, als het goed zit. En dus we hebben 46 chromosomen, allemaal lange draden, DNA... die allemaal uiteinden hebben. En die uiteinden die moeten beschermd worden. En daar zijn de telomeren voor. Dat zijn je zou, je zou... stukken DNA... Ik zie meteen een veter vormen met zo'n stukje, stukje tape aan het eind. Wat je bij, je bij je gymschoenen hebt. Ja, zo zit het eigenlijk niet. Dat, dat, wordt vaak die, die, um, <kijkt> dat beeld wordt vaak opgeroepen. Want dan zeggen mensen: ja, zonder dat, dat tapeje, dan ontrafelt het. Maar dat, zo zit het eigenlijk niet. Het probleem met die uiteinden van het DNA is dat de cel steeds zit te zoeken in het DNA naar breuken. Breuken in het DNA, dat is slecht. Hè? Het is heel belangrijk dat het DNA intact is. Vooral als de cel gaat delen, dan moet dat netjes intact zijn. En dus de cel die zit steeds te kijken of het allemaal goed zit met het DNA. Die zit steeds te zoeken naar breuken. En als er een breuk zit in het DNA, gaat er een alarm af. En de cel die gaat dan zitten plakken. De reparatieploeg komt aan, aan de man en die gaat hard zitten plakken. Maar dat moet natuurlijk niet gebeuren bij het uiteinde van het DNA. Bij het natuurlijke uiteinde van het chromosoom moet niet geplakt worden. Dat moeten ze zo laten, die cellen. Dus de telomeren zijn ervoor om de cel te vertellen: dat ja, dit zijn wel uiteinden van het DNA, maar daar moet je vanaf blijven. Dat zijn, dat zijn de natuurlijke uiteinden. Nou, hoe zit dat nou? Hoe doen die telomeren dat? Telomeren zijn gemaakt uit heel speciale DNA-sequenties. Daar zitten eiwitten op, die wij gevonden hebben. En die eiwitten nemen het uiteinde van het DNA... en maken een grote lus en die steken dat terug, dat uiteinde, in het DNA. Dat is een beetje zo als je, ik weet niet of je een zeiler bent... maar zeilers, als ze een touw hebben... dan nemen ze vaak het uiteinde van de touw en dat splitsen ze dan terug. En dan krijg je een lus en een teruggesplitst uiteinde. Zo doen die eiwitten dat. Die verbergen het uiteinde door het terug te splitsen in het DNA. Dus dan weet de cel niet dat daar een uiteinde zit. Dan gaan ze daar niet aan zitten plakken. En er wordt geen alarm aangezet. De cel gaat rustig door. Uh, en zoekt de hele tijd naar breuken in het DNA vindt ze, repareert ze, maar die laat die natuurlijke uiteinden... van de chromosomen met rust. En nou is de grote belofte rond die telomeren. Er is ook een, een Nobelprijs al voor uitgereikt. En, en toen ze net ontdekt waren, toen riep iedereen op een gegeven moment... ja, nu, nu hebben we het wondermiddel, dit wordt het elixir... het medicijn voor de eeuwige jeugd en misschien wel het eeuwig leven. Als we dit maar ontrafelen, dan kunnen we ongestoord 300 jaar oud worden. Waar, waarom dachten mensen dat? Nou, ik weet niet precies wie dat... Nou, geroepen heeft, maar um, het werd duidelijk uh, in de vroeg negentig jaren... dat die telomeren steeds korter werden. Elke keer als een de cel deelde, humane cellen, niet dierencellen, maar onze cellen... Uh, dat die telomeren steeds korter werden. En dan kwamen ze kleine stukjes DNA verdwenen van die telomeren. Dus men dacht, ja, als je dat kan stoppen... Uh, Misschien blijven de cellen dan langer leven. Oh, en dat bleek ook zo te zijn. Je kan cellen uh, in het lab kweken. Uh, dan zie je dat ze op een gegeven moment doodgaan... als die telomeren heel kort zijn. Dat komt omdat die lus niet meer gevormd kan worden... of omdat die, die telomerenfunctie werkt niet meer. En dan de cellen denken dus dat hun normale uiteinden van de chromosomen... dat dat breuken zijn in het DNA... En die slaan dan een alarm aan en gaan dood. En men dacht, van, ja, ja, misschien als je dat dan repareert, die telomeren... dat de cellen blijven leven. Dat was zo, allemaal in het lab. En dus het idee was dat je dan dat misschien ook hè, bij mensen zou kunnen doen. Niemand heeft dat ooit geprobeerd. Dat is ook verstandig, natuurlijk. Um, maar... Uh, dat komt voornamelijk omdat er geen goede middelen zijn... waarmee je uh, dat hele systeem weer aan de gang krijgt. Um, je, het is niet zo makkelijk om die telomeren weer terug te zetten. Daar is een enzym voor. Je moet dat enzym dan aanzetten. Dat enzym telomerase, telomerase in het Nederlands. Dat is dus het enzym waar de Nobelprijs voor is gegeven. Dat hoort alleen maar actief te zijn in stamcellen en in... Um, uh, andere specifieke cellen. Um, en dat enzym is ook actief in kankercellen. Kankercellen die hebben speciaal dat enzym aangezet... zodat ze door kunnen groeien. U zei aan het begin, telomeren zijn voor mij het allerbelangrijkste in de wereld. Waarom? Waarom is dat zo? Waarom, waarom hangt u uw leven op aan die telomeren? Ik, het, het, ik vind het het mooiste wat er is. Waarom? Dat, is, dat valt niet te beschrijven... Het is net als iemand die een kind uh, baart. He? Die vindt die baby het mooiste wat er is. Maar is de fascinatie omdat het zo mooi is? Of, of ook omdat u denkt, ik, ik wil iets aan de wereld geven? Of, of ik denk er iets mee op te lossen? Wat ja, u? Nee, ik vind het prachtig. Het is gewoon prachtig voor mij. Wat is het moment dat het prachtig is? Ieder moment dat ik aan telomeren denk is een heerlijk moment. Maar het moment dat u in het pipetje kijkt? Of het moment dat u een doorbraak heeft? Of... Nee, dat is het denken over het probleem. En hoe het allemaal werkt. Dus het, het probleem is prachtig, is heel leuk, fascinerend probleem. Heerlijke puzzel, die nooit, nooit komt. die puzzel, die gaat maar door. En ieder stukje wat erin wordt gestoken, wat weer past, hartstikke leuk. Uh, maar denken over ja, hoe die puzzel zou uit kunnen komen, is heerlijk. Ieder wordt aspect van, van telomeren... En langlevendheid en, en, en kanker. Want, want u dat, heeft ook zelf dat, dat is, een ziektegeschiedenis. Dat heeft u in de Volkskrant gezegd. Ja. Is, is dat ook iets wat u drijft? Voelt u, voelt u een soort hete adem in de nek van... Ik, ik wil daar strijd tegen leveren? Nee, niet echt. Ik zou het ontzettend leuk vinden of bevredigend vinden... als mijn werk iets oplevert in de kliniek. Hè, dat, dat, dat is natuurlijk... Uh... Ja, dat zou inderdaad... Uh echt heel bevredigend zijn, maar dat is niet wat mij drijft. Wat mij drijft is gewoon het enthousiasme voor de subject. En dan grote stappen of, of liever kleine stapjes? Of is dat helemaal geen keuze? Is dat, is dat nee, een... nee, kleine stapjes die lijken voor mij enorm grote stappen. Dus, ja, dat, ja dat, dat, dat perspectief gaat er helemaal uit. Hè? Dus het is net weer als wat ik die analogie met iemand die een kind gebaard heeft... He, het eerste stapje van zo'n kind of het eerste woordje... dat zijn enorme gebeurtenissen voor zo'n moeder of een vader. En zo voel ik dat ook met de telomeren. Terwijl voor een ander die zegt, ja, nou ja, oké okay hoor. eerste stapje of het eerste woordje. Dat is dus met... Maar als ik het goed begrijp, die hele grote belofte... waar ik over begon, van misschien is het wel het medicijn voor eeuwig leven... of, of de sleutel naar kanker. Eigenlijk interesseert u dat niet zoveel, he, die hele grote woorden. Nee. Het interesseert me wel. Ik bedoel, ik, ik, het is leuk om met een glas bier in de hand daarover te fantaseren. Maar het is niet iets wat me drijft. Het is niet iets wat me aan de gang houdt tijdens het onderzoek. Die prijs betekent dat nog veel voor u? Ja, dat, dat, het was voor mij ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Het is natuurlijk ten eerste een hele belangrijke prijs. Je ziet naar de, wie anders, de andere mensen die die prijzen hebben gewonnen. Um, Nederlandse prijs, heel bijzonder. Um, maar wat ook heel belangrijk voor mij was... is dat uh, die prijs in, in 1992 aan Piet Borst is uitgereikt. En Piet Borst is mijn uh, promotor. Ik ben gepromoveerd bij Piet. En um, het idee dat ik dezelfde prijs zou kunnen winnen als Piet Borst. Uw leermeester? Dat, ja, mijn leermeester, dat is echt ongelooflijk. Dat is fantastisch. Um, en, en ook het idee dat er nu dus een leermeester-leerlingpaar... deze prijs heeft gewonnen, dat vind ik ook heel erg leuk gewoon. Ik feliciteer u nogmaals. En veel succes in deze week voor uh, lezingen en bezoeken met, met verkoudheid. Ja. Titia de Lange, dank u wel. Heel erg bedankt. Titia De Lange is hoofd van het Laboratorium voor Celbiologie van de Rockefeller Universiteit in New York. Het is tijd voor de luisteraar als u een vraag heeft waar u zich het hoofd over breekt of er gewoon niet uitkomt. Wij gaan nu uh, proberen te helpen, dus u kunt het ons mailen: labirintradio.vpro.nl aan de telefoon Erik. Goedenavond, Erik. Goedenavond. Jij uh, brengt veel tijd door op zee en toen kwam er ineens een vraag. Ja, ik uh, vraag me af hoe het komt. Uh, dat het hoogwater tijdens springtij uh, altijd rond hetzelfde tijdstip valt. Bijvoorbeeld Hoogwaterhoek van Holland, dat valt bij springtij altijd rond half vijf middag. Is je, is, je dat, dat? is je dat opgevallen tijdens het varen? Dat is me nooit verteld. En uh, vervolgens heb ik er mijn voordeel mee gedaan. Waarom is het springtij altijd op dezelfde tijd? Aan de telefoon uh, Martin Verlaan van Deltares. goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is gek. Waar waarom is dat eigenlijk zo? Ja, uh, leg eerst misschien even uit wat springtij ook alweer is. Ja. Het getij wordt veroorzaakt door de zon en de maan. En twee keer per maand, dan uh, zijn de zon en de maan in één lijn en dan versterken ze elkaar en dan is de getijslag. Het verschil tussen hoog- en laagwater groter dan uh, normaal. En springtij is het moment dat dat verschil maximaal is. Ja, precies. Dat is het grootste getij dat voorkomt in de maand. En waarom is dat dan altijd precies op dezelfde tijd? Um, ja, dat was van ons ook een grappige uh, vraag. Um, uh, het komt uh, door het volgende. De zon die uh, eh, draait, uh, of de aarde draait met een, uh, een ritme wat vast ligt. En onze klok die is gebaseerd op de positie van de zon. Uh, iedere dag meer of meer om hetzelfde tijdstip, dan staat de zon uh, recht in het zuiden. En het is dezelfde kracht van die zon die uh, voor één van de twee krachten is uh, voor het getij. En dat is dus altijd op hetzelfde tijdstip dat die kracht uh, op de aarde werkt. En de kracht van de maan, die verandert iedere keer, iedere dag een beetje. Die schrijft ongeveer 50 minuten op iedere dag. Maar twee keer per maand, dan is dat ongeveer op hetzelfde tijdstip. Maar omdat de zon altijd op hetzelfde tijdstip uh, die kracht aanwezig is, is het, als het elkaar versterkt, ook altijd op hetzelfde tijdstip. Erik, is het duidelijk? Mm, niet helemaal. Wat is niet duidelijk? Even kijken, je hebt de zon en de maan, die staan in één lijn, ja. uh, samen met de aarde. Dan is het, uh, het springtijn, dan, want dan versterkt het elkaar het meest. En uh, als je de tijdstippen bekijkt uh, in, in getijdenboekjes, wanneer het daadwerkelijk uh, volle en nieuwe maan is, dan veranderen die tijdstippen steeds. Ja, dat klopt. En hoe kan het dan dat die... Ja, misschien heb ik u niet, nee, dus daar, blijkbaar niet duidelijk niet helemaal goed begrepen. Uh, hoe kan het dan zijn dat die uh, uh, tijd van nieuwe maan en volle maan dat die niet daarvan afhankelijk is uh, de tijd van hoogwater? Ja. ja, Martin Verlaan. Oké, okay. het, uh, het tijdstip van nieuwe maan en van uh, volle maan dat wordt bepaald zeg maar, door de positie van de maan uh, ten opzichte van de zon en de aarde. En het tijdstip dat de maximale kracht van de zon op het getij uh, is, heeft alleen maar te maken met de positie van de zon uh, ten opzichte van het zuiden. Ja? En dat is iedere dag precies op hetzelfde tijdstip. En, dus, en het kan zich dus ook alleen maar versterken op, de, op datzelfde tijdstip. Omdat die kracht van de zon altijd op hetzelfde tijdstip werkt. Oké. Okay. Dus misschien. Uh, het helpt als je tekent uh, dit soort dingen. Ja, dat klopt. Ja. ja, Erik, dank je wel voor je vraag. En uh, luisteraars, mochten jullie ook een vraag hebben... labyrintradio.nl. Martin Verlaan van Deltaris. dank u wel. De opwinding was groot toen sterrenkundigen onlangs suikermoleculen vonden rond een jonge ster in het heelal. Het is namelijk voor het eerst dat in de ruimte elders dan op aarde rond een ster suiker gevonden is. Ewine van Dishoek, welkom in de studio, hoogleraar Moleculaire Astronomie aan de Universiteit van Leiden. Uh, u was een van de sterrenkundigen betrokken bij dit, uh, bij dit onderzoek. Hoe ontdek je in hemelsnaam suiker in het heelal? Hoe, hoe gaat dat? Ja, dank u wel. Um, nou, eigenlijk kwam dit een beetje... Was het een beetje toeval dat we dit ontdekten? Want we waren naar het kijken naar testmetingen van een nieuwe telescoop, de Atacama Large Millimeter Array. En eigenlijk wilden we alleen maar bewijzen dat de telescoop goed werkte en dat hij zeg maar, al de signatuur zag van moleculen die we al eerder hadden gevonden. En nou, dat deed het uh, de telescoop prima. Maar toen gingen we wat dieper graven in de data. En het bleek dat die telescoop al zo gevoelig was dat we een heleboel andere. Piekjes zagen eigenlijk in het frequentiebereik dat we hadden opgenomen met uh, die telescoop. En als je dan gaat kijken naar de, zeg maar de vingerafdrukken, de karakteristieke frequenties waarop een molecuul uh, kan stralen, uh, toen bleek dat uh, een van die patronen precies overeenkwam met een van de simpelste suikermoleculen, glycoaldeïden. Suiker, waar hebben we het dan precies over? Is het echt gewoon suiker, zoals wij dat, zoals wij dat hier in Nee, het is, een, het is een wat kleinere vorm daarvan. Nou, suiker, zoals hier in de koffie zit, dat is een, een zogenaamde disaccharide. En uh, wij hebben een monosaccharide gevonden. Dus uh, hopelijk, misschien in de toekomst, dat we ook nog uh, de grotere vorm van suiker vinden. Maar dit is het allerkleinste mogelijke suikermolecuul. Wat voor afstand hebben we het over? Nou, dit uh, molecuul is gevonden in een, een heel klein piepklein sterretje wat op dit moment uh, geboren wordt in uh, het, ge het uh, gebied de slangendrager. Uh, dat gebied staat op zo'n uh, 350 lichtjaar afstand. En uh, het is één van zeg maar, honderden sterren die daar op dit moment worden geboren. Het is echt nog een babyster is zijn hele vroege fase. En uh, het is dus een beetje bij toeval dat we precies dat juiste... Uh, gebied te pakken hebben gekregen waar we dit konden vinden. Jullie zoeken naar moleculen in de ruimte... en die herkenden jullie aan een bepaald soort straling. Ja, aan een bepaald patroon. Ja, denk, denk maar aan een, een, de streepjescode in, een, in de supermarkt. Daar heeft ook, ieder product heeft zijn eigen streepjescode... en daaraan kan je het herkennen als je een scanner erover gaat. Wat wij doen is, wij eh, zeg, hebben zeg maar een, een radiotelescoop... waar we continu de frequentie een heel klein beetje van verstemmen. Dus op die manier lopen we door het spectrum heen en iedere keer pikken we een klein signaaltje op. En als we dan al die signaaltjes met elkaar vergelijken... al die streepjes zeg maar, die we zien... Eh, dan kunnen we aan de hand daarvan kunnen we, eh, vaststellen wat de, wat de samenstelling is... van het eh, gas wat op dit moment tot de nieuw, vorming van een nieuwe ster leidt. Daar is dan een, een ster aan het ontstaan. Hoe, wat gebeurt er eigenlijk als een ster ontstaat? Zoals onze zon ook ooit ontstaan is. Ja, ja nou dat, eh, dat gebeurt eigenlijk omdat een grote wolk... Uh, en die is echt wel van de grootte van uh, zeg maar een, een lichtjaar... Uh, die, die kan onder zijn eigen gewicht ineens storten. Lange tijd is hij stabiel, maar op een gegeven moment kan hij onder zijn eigen gewicht ineens storten. En dan vormt zich in het binnenste van die wolk, stortende wolk een zogenaamde protoster. Omdat die wolk altijd wel een heel klein beetje rotatie heeft... Uh, betekent dat het materiaal niet uh, radieel naar binnen blijft vallen maar dat het terecht kan komen in een roterende schijf uh, rond de jonge ster. En het is in die roterende schijf dat uiteindelijk door aaneenklonteren van het gas en het stof nieuwe planeten kunnen vormen. Het lijkt een beetje op het procedé van het maken van een suikerspin. Nou, dat, zo heb ik het nog nooit gezien, maar daar zit wel iets in. Ja. En wat, wat doet die suiker, suiker daar? Wat nou, zegt dat het, ons? Nou, het is één van de zeg maar, meer complexere organische verbindingen... die we daar inmiddels hebben gevonden. We hebben ook bijvoorbeeld eters gevonden, we hebben ook alcohol gevonden daar. Um, dus, zeg maar, al vrij complexe organische moleculen uh, die aanwezig zijn... Bij de vorming van zo'n jonge ster. En ook op afstanden staan, en dat hebben we nu kunnen aantonen. die vergelijkbaar zijn met de grootte van ons zonnestelsel. Dus die moleculen zijn eigenlijk aanwezig. precies in de gebieden waar op dit moment. de vorming van nieuwe planeten mogelijk zal plaatsvinden. Dus daar ontstaat uh, ook materie. Wordt dat nog iets later? Uh, worden dat. Planeten uiteindelijk? Ja, dus, uh, dus zo'n zo wolk bestaat niet alleen uit gas, maar ook hele, hele kleine stofdeeltjes. Denk maar aan kleine zandkorreltjes, maar dan van ongeveer een tiende micrometer in grootte. Uh, en uh, zeg maar, het is juist ook op die kleine stofdeeltjes uh, dat daar een, een hele rijke chemie kan plaatsvinden. En het zijn die stofdeeltjes die uiteindelijk aan één klonteren om maar steeds grotere en grotere, grotere deeltjes te vormen... en dat uiteindelijk worden dat wat we noemen dan planetesimalen... die elkaar via de zwaartekracht kunnen aantrekken en dan planeten vormen. Dus en denk zo... ook maar aan kometen. Dat zijn zegelijk, zeg maar de overblijfselen van, uh, van dat proces. Rotsblokken van een kilometer grote die uit, uh, uh, uit stenen uh, uh, en ijzen bestaan. Hoe ziet het werk van een sterrenkundige er tegenwoordig uit? Is het nog steeds uh, uh, s'nachts werken en eindeloos sturen... Uh, tot je oog vastzit aan, <laughs> aan de lens? Vastgevroren is aan de lens? Nee, dat is er, uh, dat is er niet meer bij. Uh, gelukkig gaan we nog wel zo af en toe naar een telescoop toe. Uh, dat zijn telescopen uh, of in Chili of in Hawaii. En, maar dan zit je meestal in een controlekamer. En eigenlijk verschilt die controlekamer... geen zoveel van waar we hier zitten... met veel computers om je heen. En, en dan ergens is daar die telescoop... die je via de computer bestuurt... waar de gegevens dan binnenkomen op je scherm. Maar voor veel sterrenkundigen is het gewoon wachten tot de resultaten binnenkomen. Want je geeft een opdracht aan een grote telescoop ergens. Ja, ja nou, dus natuurlijk geldt dat zo voor satellieten die in de ruimte zijn. Daar kan je niet even naartoe gaan. Uh, maar ook voor steeds meer van de echt grote telescopen is het zo dat uh, waarnemingen in service worden gedaan. Um, en dat je dus uh, de, er niet meer zelf naartoe gaat... maar dat je de gegevens, de resultaten dan uiteindelijk uh, via je e-mail binnenkrijgt. Veel van jullie resultaten komen van een soort supertelescoop in, in uh, Chili. Waarom is dat zo'n bijzondere telescoop? Nou, deze, deze nieuwe telescoop waar ik het nu over heb... dat is datacama Large Millimeter Array. Dat is eigenlijk een, uh, ja, een enorme stap voorwaarts uh, in zijn ge gebied. Het zijn een, een 66 schotels van ieder 12 meter diameter... waarvan de signalen aan elkaar worden gekoppeld... om op die manier uh, nog een veel... Ge gevoeliger en een veel scherper beeld te kunnen krijgen aan de hemel dan wat tot nu toe mogelijk was. Maar hij is nog niet helemaal af? Hij is nog niet helemaal af, hij is ongeveer halverwege. Er uh, dus staan er nu zo'n 33 van de 66. En die opname die we hier gemaakt hebben... om uh, bijvoorbeeld dat suikermolecuul te detecteren... dat maakt gebruik van nog maar 16, moleculen, 16 uh, telescopen. Dus dat is nogal een belofte? 108. Ja, dat is al geweldig wat er nog allemaal mogelijk is. Het, is uh, uh, het smaakt naar meer. Je zou zeggen dat je veel meer uh, te weten komt... wanneer je je buiten de dampkring begeeft en vanaf daar gaat meten. Maar, maar waarom... Kan het dan toch vanaf aarde zo goed? Nou, Het kan vanaf aarde goed, omdat je daar veel grotere telescopen kan gebruiken. Uiteraard, eh, boven de aardatmosfeer is geweldig... want dan heb je helemaal geen last meer van die aardatmosfeer. Maar op dit moment is de grootste ruimtetelescoop... Eh, die gebruikt wordt voor de astronomie... is de Herschel Space Observatory, eh, waar ik inderdaad ook mee werk. Eh, dat is een 3,5 meter telescoop, dus groter nog dan de Hubble-telescoop. Eh, Um, en die telescoop gebruik ik bijvoorbeeld om naar water te kijken. Want ja, er zit zoveel water in onze eigen aardatmosfeer, dat je dat watermoleculen zie je niet door onze atmosfeer heen. Dus daarvoor moet je echt de ruimte in. En deze week was ook een, een feestje. Want de, de ESO bestond, wat was het, 50 jaren? Ja, dat uh, is. Uh, volgende week is dat feestje. Volgende week pas. <laughs> ja, ja, is dat feestje. Uh, ja, dat is de Europese Zuidelijke Sterrenwacht. Uh, waar de grootste optische telescopen staan. en die ook meebouwt aan die ALMA-telescoop. Um, en dat is uh, begonnen. Uh, eigenlijk ja, onder Nederlands initiatief ook van professor Jan Oort toen, in 1962, is dat uh, opgezet. Uh, men kwam toen tot de conclusie dat als je wil concurreren op mondiaal niveau, dan moet je niet als ieder instituut zijn eigen telescoopje hebben, maar dan moet je gezamenlijk optrekken om uh, een veel grotere telescoop te kunnen bouwen. Um, dat, toen is de ESO dus opgericht. En uh, nu, 50 jaar uh, later, is het een uh, gigantisch uh, telescopenpark. Uh, met uh, de meest geweldige telescopen. Dat is uh, inderdaad de reden voor een feestje. Het lijkt me wel dat het dringen wordt. Als je met zoveel instituten samen één heel groot telescoop bouwt. Dan moet iedere sterrenkundige matten... Voor die keer terecht kan. Ja, nou er zijn uh, twee keer per jaar uh, moeten we onze voorstellen voor waarnemen insturen. En dan uh, zijn de, de waar hoeveelheid beschikbare waarnemtijd is met een factor 5 tot wel 15, uh, zeg maar, oversubscribed. Dus je moet echt hele goede voorstellen schrijven. Wil je waarnemtijd kunnen krijgen. Maar aan de andere kant stimuleert je dat ook al wel om de allerbeste. Uh, uh, ja, zeg maar, wetenschap te doen. Bovendien komen alle gegevens terecht in een archief, wat binnen een jaar uh, publiek wordt. Uh, dus je kan ook goed gaan graven in het archief om uh, op die manier je wetenschap te doen. We gaan nog heel even luisteren naar wat sterrengeluiden. Dat vind ik leuk aan het eind. Ja, magisch. Zo, zo klinken sterren dus. Zo zouden ze kunnen klinken. <laughs> ja. Edwine van Dishoek, dank u wel. Hoogleraar Moleculaire Astrofysica aan de Universiteit van Leiden. En aanstaande woensdag bent u ook te zien in Labyrinth Televisie. En daarin gaat het over de ALMA-telescopen. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een hele mooie avond. zelfstandig IT-pro, kijk dan uit voor werken met de verklaring, naheffingen en andere valkuilen, en kies voor de risicoloze it oplossing zelfstandig, zonder var. IT-stafing. Good thinking. IT Vanavond een kruispunt: de aangrijpende laatste maanden uit het leven van de 41-jarige Bibian Harmse. Op 25 juli overleed ze aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hoe vertel je je kinderen dat je nog maar een jaar te leven hebt? Vanavond in Kruispunt, 11 uur, RKK Nederland 2. Donderdag 4 oktober: Asko Schönberg met een muzikaal portret van de veelzijdige componist Klaas Torstenson. Zijn muziek is soms ruig als het landschap van zijn Zweedse roots. Dan weer breekbaar en intiem. Op 4 oktober in Muziekgebouw aan het IJ. Kijk op asco Met Martin? Ja, Martin, met Gijs. Luister even. Ben is een dagje aan het razen. Amir, die schijnt uit eten te gaan. Bas heeft ook iets in de apenhul. En Frank, die neemt niet op. Kan jij dit weekend keepen? Oh, sorry. Ik heb een concertje in de Ahoy. Tuurlijk. Ja, met vakantieveilingen.nl heeft echt iedereen altijd wat te doen. De grootste vrije tijdsveiling van Nederland. Het meeste aanbod. Dus bied ook mee op vakantieveilingen.nl. Dit is Radio 1.